Kasper Meijer met het NOS-journaal. De negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt in Eindhoven... wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte... PVV-leider Wilders en NVD-leider Baudet. Dat schrijft de Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag zou zijn... maar volgens de krant nemen de politie en het OM de dreiging uiterst serieus... en heeft dit geleid tot extra veiligheidsmaatregelen. Volgens de advocaat van twee van de verdachten is er geen sprake van een serieus plan, maar ging het om sarcasme en foute humor. De Europees-Japanse ruimtesonde BepiColombo is voor het eerst langs de planeet Mercurius gevlogen. Het ruimtevaartuig passeerde vannacht op zo'n 200 kilometer boven het oppervlak van de planeet. Ruimtevaartorganisatie ESA verwacht binnen een paar uur de eerste beelden hiervan te tonen. De ruimtesonde werd eind 2018 gelanceerd om informatie over Mercurius te verzamelen. Het is een van de belangrijkste Europese ruimtemissies van de afgelopen jaren. Het kan volgens demissionair staatssecretaris van Huffelen nog heel lang duren... voor alle gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gecompenseerd. Dat zei ze in Nieuwsuur. Of het gaat om maanden of jaren, laat ze in het midden. Van de ruim 47.000 mensen die zich inmiddels hebben gemeld... zijn volgens Van Huffelen zo'n 35.000 getoetst. Maar op dit moment is nog geen 10% van de zaken... in het toeslagenschandaal volledig afgehandeld. Ecuador is van plan duizenden gevangenen vrij te laten... om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgde op gevangenisrellen eerder deze week... waarbij 118 gevangenen om het leven kwamen... Vooral ouderen, vrouwen en gevangenen met beperkingen of die terminaal zijn kunnen rekenen op gratie. In de gevangenissen van Ecuador zitten nu zo'n 39.000 mensen. Het weer vanochtend droog met wat zon. Later in de middag en de avond gaat het regenen met vooral aan zee veel wind. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom TZ. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Shines on you Baby, can't you see? Dawning day, every darkest sky has a shining.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 Zijn. Waarom gaan we altijd maar naar meer op zoek? Zocht samen wakker worden is genoeg. En ik hou je vast en ik zie je lachen. Het leven is te groot.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 son or alors sois un peu prudent avec les gens qui t'entourent et ne te laisse pas le bothomiser de leur discours Lourd. toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent pas passer tes premiers fois mes ennemis Lâche -t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 And you thought that's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds lie And the dream that you dare to go wide Oh, I oh, in time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 Dat is alles wat ik wil, dus ga je me mee ja, stond vandaag in de zon Zo'n zon vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien niets aan de hand van oh, oh, de Lieve, Roep me, maar je houdt oh, Wees niet bang En ik geef je dat van mij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 Als er ooit eens een probleem is, kom dan langs bij mij Al zien wij elkaar niet zo vaak, dan zal ik er zijn Sprijzende watmaas, ook in de zomer CFM. Tjipitank, tjipitank, tjipitank, tjipitank.